Levi van Eck met het NOS Journaal. Na een conflict in een pand aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle is iemand ernstig gewond geraakt. Volgens het ANP zit daar een locatie van het leger des hels. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg de verwondingen precies zijn is niet bekend. Er is een verdachte aangehouden. Op Twitter meldt de politie dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan in het pand. De twee zonen van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi... eisen het lichaam van hun vader terug. Dat deden ze in een emotionele oproep op nieuwszender CNN. Daarin zeiden ze dat hun familie niet kan rouwen... zonder het lichaam van hun vader. Ze willen de stoffelijke rest in Saoedi-Arabië begraven. Jamal Khashoggi werd op 2 oktober... in het Saoedische consulaat in Istanbul om het leven gebracht. Saoedi-Arabië heeft toegegeven dat hij is vermoord... maar zijn lichaam is nog altijd niet terecht... Het aantal mensen dat in coma op de spoedeisende hulp belandt na het gebruiken van te veel GHB, is flink gestegen. Dat schrijft NRC. Zo is het aantal opnames van GHB-patiënten in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam... gestegen van 50 in 2014 naar 133 in 2017. Ook in andere ziekenhuizen nam het aantal opnames toe. Vooral twintigers gebruiken de partydruk vaak... Volgens de gaat het vaak mis omdat GHB lastig te doseren is... en de kans op overdosis dus groot is. Daarnaast is de partydruk goedkoop en makkelijk zelf te maken. De Franse president Macron heeft gisteravond zijn Duitse collega Steinmeier ontvangen... bij een concert in de kathedraal van Straatsburg. De ontmoeting is de aftrap van een serie herdenkingsbijeenkomsten in Frankrijk... ter gelegenheid van het einde van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden... Zondag wordt de herdenkingsweek afgesloten op de Arc de Triomphe in Parijs. Zo'n 60 staatshoofden zullen daarbij aanwezig zijn, waarschijnlijk ook president Trump en president Poetin. Het weer: er komt laaghangende bewolking voor, vooral in het oosten en noorden. Ook kan er wat mist zijn. Overdag zon en wolken en als de zon schijnt, kan het 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. it about the fun we had deep limb eyes Sierra smile -A -A -M. It's the summer summertime Oh it's the summer summertime Oh it's the summer summertime Oh it's the summer summertime Het is het.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 in de lucht en toen ik dit rekorde dacht ik damn dit is te soft maar het is waar het is maar net toen je het de tilt maak het jezelf niet te zwaar want volgens insta heb je alles maar hier hebben we maar alles wat ik zie die stage dat is groot en alles wat ik zie die stage dat is goud gelukkig hangt de liefde in de lucht gelukkig hangt de liefde in de lucht we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 is zou bijna vergeten. Alles wat ik zie, die stikst, dat is groot. En alles wat ik zie, die stikst, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We smijten met die bezels, turn no, out. This ain't no shirt. Alles wat ik zie die days, dat is schuld. En alles wat ik zie is deze, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde. in de lucht. Gelukkig hangt de liefde. in de lucht. We met die bezels, we no, we young in de die Gelukkig de in de lucht. Gelukkig de in de lucht. We met die 6.9 ZFN to speak. Ik begrijp niet, hey, hey, hey, hey. ik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 for well, your Brad Pitt. That don't impress me. a car that don't employ.